Ray met het NLM-journaal. De Franse politie heeft met geweld een einde gemaakt... aan de gijzelingsacties van moslimextremisten in Parijs en Damartin Goel. De twee verdachten van de terreuraanslag op Charlie Hebdo zijn dood... melden Franse media. En ook de man die in een Joodse supermarkt in Parijs... vijf mensen in gijzeling hield, zou dood zijn. De politie had het gebouw in damartin en vanochtend omsingeld en rond 5 uur vanmiddag begon de bestorming. De gijzelaar is volgens de eerste berichten ongedeerd gebleven. Tegelijk met die operatie in Damartin-en-Goël heeft de politie een eind gemaakt aan de gijzeling in een Joodse supermarkt in Parijs. Verschillende gijzelaars zijn bevrijd. Of alle bezoekers van de supermarkt ongedeerd zijn gebleven is niet duidelijk. Er is inmiddels een melding van één dode onder de mensen die werden gegijzeld. En er zijn ook berichten dat er geen, twee terror geen één terrorist was, maar twee terroristen.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 Het kabinet vindt dat er kort voor de ramp met MH17 geen reden was om luchtvaartmaatschappijen te waarschuwen dat de situatie in het Oekraïnse luchtruim niet veilig was. Gisteren beantwoordde het kabinet Kamervraag over de ramp. Daaruit blijkt dat Oekraïne-Nederland drie dagen voor de ramp heeft geïnformeerd over de gevaren in het luchtruim. Even daarvoor was een militair vliegtuig neergeschoten dat op 6,5 kilometer hoogte vloog. Volgens premier Rutte veranderde dat niets aan de feiten. En dan het weer overwegend bewolkt. Van het westen uit regen. De zuidwestenwind is matig of vrij krachtig. Aan zee hard en later weer stormachtig. Vannacht blijft het onstuimig en zachte regen trekt wel weg. Morgen overdag steeds bewolkt. Vooral droog rond het middaguur. Langs de noordkust kans op storm. Er passeert rond die tijd ook een buiolijn. Daarna neemt de wind weer af en daalt het kwik van 11 naar 7 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden 4 kilometer, dat komt er een ongeluk. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen en zween en Zoete Wouden staat 4 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag liggen pellets op de weg. En daar zijn er tussen Harmelen en Woerden drie rijstroken dicht. Op de A13 Rotterdam-Den Haag voor Delft 4 kilometer. Op de A16 met Rotterdam in beide richtingen 4 kilometer op de parallelbaan. Op de A20 richting Gouda voor de Brescheplein 5 kilometer. En voor Nieuweker en de IJssel ook 5 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rensweert 8 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht voor knooppunt Rensweert 6 kilometer. Tot zover de verkeer. verkeerde.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 Why can't we disagree without war? Can't we disagree? Geweldig ja. plaatje vind ik het. Dankjewel Hans. Ja, ja ik ben ook best wel trots. Zo'n Sven Duif, die, uh, samen met Michael Garvin, de schrijver van Jennifer Lopez. George Benson, daar heeft hij een aantal uh, nummer iets mee op zijn naam staan. Jan-Peter Bast, uh, de toetsenis van T. Lau. En uh, op dit moment Akna de Munnik, waar hij mee rondtoert. Uh, en die Michael Garvin heeft Sven benaderd om een, uh, samen met hem een nummer te schrijven. Dat is dit geworden. En is nu uitgebracht. En we hopen maar dat het een beetje gaat scoren. Het, is, het, het, het sluit ook wel aan met alles wat er nu gebeurt uh, in de wereld. Er zit een clip bij. Het is niet zo vrolijk om naar te kijken. Want dan zie je dus. Uh, die clip hebben ze in samenwerking met Al Jazeera, hebben ze die uh, samengesteld met toestemming ook van uh, dat medium. Van die media, zo moet ik het zeggen. Uh, om die clip te maken. En dan zien dus allemaal kinderen. die lijden onder het oorlogsgeweld. Dus de... Maar goed, het nummer gaat er eenmaal over. Dus uh, zo is het. Uh, we gaan. Uh, uh, van vrolijker muziek uh, genieten, denk ik, nu. Uh, uh, Roy van Buringen te gast. maar ook zijn lieve vrouw uh, Dindi. En Dindy is uh, haar ja, zeg maar artiestennaam, ik noem het maar even zo. Dindy, uh, vertel eens iets over jezelf. Uh, uh, dat zingen, is dat, heb je dat bij toeval ontdekt dat je dat kon? Of hoe is dat gegaan? Ja, ik uh, heb het eigenlijk altijd wel leuk gevonden. Ja. Maar um, ik nam het nooit zo serieus. Maar ik was een jaar of tien. Ja. En toen heeft mijn moeder me een beetje aangespoord om te zingen. Ja. Dat is in die tijd dat Bel en het beest in de bioscoop uh, kwam... <laughs> En ik was zo gek van die muziek. En toen zei mijn moeder, dat kan jij ook zingen. Ja. En ik had zoiets van, nee, dat kan ik echt niet. En nou, na een tijdje bleek dat ik het dus wel kon. Ja, maar wat, wat, hoe kwam je moeder erbij? Die had jou misschien uh, tijdens, uh, ja, tijdens, tijdens uh, DVD's van Bel en de Bies mee horen zingen ofzo? Of hoe is dat gegaan? Nou ja, zij kon zelf altijd heel mooi zingen. Ja, ja. en ze dacht van, nou, dat, ze hebt mijn genen, dus dat moet... Uh... Ja, precies. Oké. Okay. aanstekelijk. Ja, aanstekelijk. Hé, hey, en uh, uh, nou goed, op een gegeven moment kwam je er dus achter dat je kon zingen. En, en wat voor muziek uh, vind jij dan zelf mooi? Wat, wat, wat, wat, heb je een hele brede smaak? Of zeg je van, nou, dat genre muziek, dat... dat... Ja, ik ben eigenlijk gek op ballets en musicals. Inderdaad een beetje rustige muziek. Ja. In tegenstelling wat ik zo meteen ga zingen, maar toch. Oké. Okay. En um, ja, dat is wat ik het liefste doe. Dat is wat je het liefste doet. En is het nou zo dat je, dat je uh, zoveel repertoire inmiddels hebt dat je daar ook mee kan optreden? Ik heb aardig wat nummers inderdaad. En ze zitten ook allemaal in mijn hoofd. Dus dat is wel makkelijk. Oké, okay, je ho hoeft niet met, met een autocue of met een tekstboek uh, te werken. Nee hoor, dat gaat allemaal vanzelf. Het gaat allemaal vanzelf. <laughs> hey, en, en dat varieert dan het repertoire. Dat, wat, noem eens wat voor? Zijn het covers? Of, of... Ja, de meeste zijn covers natuurlijk. Ik heb één eigen nummer. Ja. Maar zoals uh, My Guy van Mary Welsh, uh, Shania Twain, Leanne Rimes, uh, Madonna. Kijk, ja, weet ik toch nog. My guy. Guy. Okay, ja, ja, die... ja, <laughs> ja. ja, leuk. Ja, goud goud. hè? Nee, ja, ik, ik, ik hou ervan. Ja, nou wel bijzonder. Want jij bent nog erg jong dat je dan uh, van muziek van zo lang geleden houdt. Want uh, nou ja, muziek uit de 60e, 70e jaren. Er zijn een hoop jonge mensen die, uh, ook dankzij hun ouders. want het wordt natuurlijk thuis ook veel gedraaid. Uh, daar ook uh, een warm hart voor hebben gekregen, hè? toch? Zeker, ja, ja. ik waardeer de muziek uit allerlei tijden, inderdaad. Ja, dat en dat was... geldt ook voor Roy? Zeker weten. Ja, ja. ja. En, en jullie hebben nooit ruzie van wat, wat erop moet? Nou, we verdelen het toen. eerlijk. <laughs> Oké, okay. okay. hey, uh, Dindy, uh, jij gaat voor ons zingen. Live-luisteraars, jawel. Uh, wat ga je zingen en uh, is het een eigen nummer, is het een cover? Uh, vertel. Het is een eigen nummer, ik heb het zelf geschreven. Ja, de muziek ook? Uh, nee, de muziek heb ik niet geschreven. Die, uh, dat hebben we toen in samenwerking gedaan, opgenomen. Ja. Maar op de muziek heb ik uh, de tekst geschreven destijds. Ja, maar de melodie is geen cover. Dat is al... Nee, het dat is, al... is allemaal origineel. Ja, en wie, wie is de, uh, de, de, uh, de verantwoordelijke voor de muziek? Uh, Combine Music heet, dus zit in uh, Arnhem. Ja, oh, een... in samenwerking met One hebben we het destijds opgenomen. Oh, oké. Okay. Dus die hebben zich. Uh, uh, was was, was de eerste melodie, er en daarna de tekst? Of hoe is dat... Klopt, eerst de eerste melodie eerste is me opgestuurd. Ja. ja. En toen ja. kwam die tekst zo in mijn hoofd. Ik ja. schrijf ook wel eens liedjes uh, voor Roy. Wilt hij een liedje en dan schrijf ik een Nederlandse tekst erop. En ja. dat gaat gewoon vanzelf. Hé, hey, Roy, zing je ook? Of, uh... Nee, ik zie Of wil je niet. dat de mensen niet aandoen? Nee. Nou, hij misschien, misschien het, onder ja, de douche of niet? Onder de douche. <laughs> nee. Hé, hey, uh, wij zijn heel erg benieuwd. Uh, mijn vraag aan jou is: ben je er klaar voor? Ja, ik ga even de microfoon wat hoger zetten. Ja, dat mag. Ik kan het uh, best bij staan, hè? Ik zal eventjes verslag doen. Uh, luisteraars, uh, Dini gaat nu staan. Uh, ze geeft eerst uh, instructies van haar, uh, van haar partner. Over. Uh, ja, ik weet, dat ging heel geheimzinnig. Dus ik weet niet wat hij allemaal zei tegen je. Dat hij even hiernaast gaat luisteren. Omdat het anders klinkt of zo. Oké, okay, hij gaat eventjes in, de, in een andere ruimte luisteren. onze gast Roy. Gaat hij even luisteren. Want daar staat ook een, een radio uh, toestel. Waar uh, anders wat op luisteren is. dan gaat hij even luisteren hoe dat allemaal live klinkt. Nou Roy, ben je zover jongen? Dan gaan we luisteren naar Dindi. En hoe heet het nummer Dindi? No longer fake. No, lon no longer fake. Oftewel, uh, niet langer nep hè? Ja, dat klopt. a great thing and I love to sing much more than Dreaming. me to try En daarom zou het nou zo leuk zijn, luisteraars, als er eens wat meer mensen hier naar de studio van ZFM Zandvoort zouden komen. Zodat, als een artiest heeft opgetreden, zoals Dini net, dat, er dan een, dat we geen applausbandje aan hoeven zetten, maar dat er een, <laughs> een luid applaus door de ruimte klinkt. Ja, we zitten hier maar met een aantal mensen in de studio, maar ja, het, was, het was helemaal top. Een vrolijk liedje. Waarbij jouw dromen helemaal zijn uitgekomen, heb ik, heb ik begrepen uit de tekst. Ja, klopt inderdaad. Ja. Toen wel. Uh, my dreams came true, uh, came hè? Uh, uh, not a fake of zo? Ja, yeah, dreaming while I'm awake. Yeah. It's real no longer fake. Okay. Nu is het echt. Ja, je droomt terwijl je wakker bent, maar het is eigenlijk echt. Waar is het liedje uit ontstaan? Wat die tekst, die komt, uh, is het fantasie of heeft het ergens mee te maken? Nou ja, zingen is altijd mijn droom geweest. Ja. Maar ja. dromen zijn altijd sowieso belangrijk voor me. Dat ja. uh, mijn boek ligt hier ook te gaan. Dat oh ja, gaan we... zo. Nou, dat. Maar. Dat... Uh... Jij maakt zelf het bruggetje. Uh, maar dat bruggetje, dat maak ik graag met jou. Want hiernaast mijn luisteraars, dat kunt u niet zien natuurlijk. Want er zit geen beeld op uw radio. Dat is wel jammer. Tegenwoordig, die radio's hebben toch ook allemaal beelden, Hans, of niet? In, nou, ja, dat weet ik <laughs> niet. Nou, dat denk ik niet. <laughs> maar, nou, in ieder geval, als u, als u uh, kijkt op de webcam. Van de, van de zender dan Dat kunt u, kan. dan kunt u, dan kunt u ja, zeker. ja heeft u dindy live uh, uh, uh, zien zingen ja. Oh? ja en dan kunt u ook onze knappe uh, technicus <laughs> kunt kunt u <laughs> uh, dronepoort ja, klopt. Droompoort. Ja, luisteraars. Uh, ik was uh, begonnen al met mijn verhaal. Uh, u kunt het niet zien, maar ik kan het wel zien. Ik heb hier een boekje in mijn handen. Of boekje. Het is best wel een uh, aardig dik boekje. Uh, Droompoort. Geschreven door Din Droomgezel. Dat is nog een andere naam. Dat is weer een andere naam, ja. <laughs> Nou, dan gaan we straks. Uh, we gaan zo even uitpuzzelen met wie we nou eigenlijk te maken ja, hebben. Ja, nou, een, een, hoop, een hoop mensen geloof ik niet. Met ik, mezelf en mijn eigen. Hé, hey, uh, jij hebt iets met dromen. Klopt. En is dat uh, al van kinds af aan? Of, of hoe zit dat? Nou, eigenlijk een beetje sinds mijn 18e, 20e. Ja. Um, dit boekje gaat over dromen die ik uh, toen vijf jaar lang heb gedroomd. En die heb ik in verhaal voor hem opgeschreven. Oh, dat waren dromen die steeds terugkwamen? Ja, ook. Maar ook uh, nieuwe dromen. Ja. Ik onthield ze en ik wilde ze niet kwijt. Dus ik heb ze allemaal eerst in notities opgeschreven. Ja. En later in een verhaalvorm. Dat ik dacht van ja, ik kan ik wel echt kan elkaar linken. Want het zijn allemaal dromen van mij. Hey, maar, maar hoe ging dat? In de ochtends dan word je wakker. En dan realiseer je dat je gedroomd hebt. Ja. En dan weet je ook nog precies wat dat was. Ja. En, en dan moet je het meteen opschrijven. Ja, dat, je dat wil ik vragen. Ja. Ja. Dus dan, dan had ik meteen een kladblok erbij. En, en meteen op, uh, opschrijven wat, uh, hoe het verhaal in elkaar stak klopt. En waren dat enge dromen? Of waren dat voorspellende dromen? Of waren dat wat voor soort dromen waren dat? Heel verschillend. Ook ja. je merkt dat heel veel onbewust bij mij, wat ik op tv had gezien. Of dat het allemaal met elkaar gemixt wordt en dan krijg je een heel raar verhaal. Ja. Soms ook wel enge dromen. Ja. Inderdaad, ook eentje over terrorisme toevallig. Ja. En over een brandende boot op zee. En het staat er allemaal in. Ja. Maar ook vrolijke dromen, zeg maar, weer over, over mijn zangcarrière. Dat ja. ik dat uh, mocht, dat ik een, inderdaad een bandje had. Dan was ik helemaal trots en dan word je blij wakker. En dan is het allemaal nep, maar goed. <lacht> <lacht> dus okay. het is echt van alles en nog wat. Nee, hey, maar, maar uh, je bent je daar zo uh, mee uh, of in gaan verdiepen. Uh, er is zelfs nu een boek van gekomen Moet je straks iets over gaan vertellen. Maar die dromen van jezelf ben je toen, ben je toen zeg maar, gaan, gaan onderzoeken van... Uh, ook de betekenis van dromen? En, en, en ben je daarin gaan verdiepen? Nou, een beetje wel. Ik heb uh, verschillende boeken gekocht. Ja. En daar staan uh, vaak trefwoorden in. Van, je kan op woorden zoeken als C, of wat betekent de kleur blauw? Of als je over bepaalde dieren droomt, of, of dingen dat je gaat trouwen. Wat betekent dat dan? Of, ja. Ja, ja, ja. Dus alles heeft een eigen betekenis. Maar ja. je droomt natuurlijk zo specifiek. Dat je nooit echt de totale betekenis ervan kan achterhalen. Nee, maar als ik, nou, als ik nou Google op internet en ik uh, bijvoorbeeld uh, je hebt het over een, uh, over een droom. Uh, uh, je droomt over, over de zee of over, over, over dieren. En ik Google dat op internet uh, en in relatie met uh, wat dan betekenis van dromen zou moeten zijn. komen er dan, dan niet allerlei verschillende antwoorden? Nou, het is over het algemeen een beetje hetzelfde. Oh, oké. Okay. Uh, zee, water staat volgens mij voor, uh, voor ruimte en vrijheid. Ja als ik het goed onthouden heb ja. hoor ik en ja je hebt uh, inderdaad het is allemaal wel een beetje hetzelfde dus het is uh, gelukkig uh, niet okay. al te verwarrend oké okay. oké uh, ja, ik, ik uh, weet je nou als ik, als ik je nou een voorbeeld geef van een droom die ik dan gehad heb ja dus een, dat durf ik best te vertellen want dat is een was een hele fijne droom ik droom wel eens en dat heb ik regelmatig dat ik dat ik kan vliegen dat is niet zo gek als je duif heet natuurlijk. <laughs> okay. Maar, maar nee, echt ik droom dan dat ik echt dat ik op straat loop. En dat ik dan loskom van de straat. En dat ik gewoon lekker boven de huizen zweef. En het is zo'n lekker gevoel. Wat geweldig. Ja, en, maar op een gegeven moment, ja, dan land ik weer. En dan kom ik ook niet meer los. Dan is het geweest. <laughs> brandstof op, denk ik. ik weet maar heeft een, heb jij daar een verklaring voor, voor die droom? Is dat, heeft dat een, een bepaalde betekenis? Het heeft wel een bepaalde betekenis, inderdaad. Ik weet niet uit mijn hoofd wat, nee. maar dat kan je inderdaad opzoeken. Wat, ja. wat betekent dat als ik vlieg in een droom? Ja, ja ik vind het zo jammer dan, uh, dat, dat, dat, dat ik weer wakker word. Ja, zonde. Ja, het is, het is een hele, heel aangename ervaring, moet ik zeggen. En maar gelukkig droom ik dat regelmatig. Het is een droom die steeds weer om de paar weken komt hij wel weer eens een keer langs. En dan denk ik, ja, daar is hij weer. Oh, wat fijn. Ja. Nee, ja, niet, niet ja, dat ik kan dan hem opzoeken, niet inderdaad. A, ja, niet dat ik dan een Batman lijk of zo hoor. Dat is soort, <laughs> misschien wel op Gerrit de Post. <laughs> <laughs> Zoiets, ja. Roy, heb, ja. Jij, heb jij wel eens dromen? Ja, ja, ja. Ik kreeg toevallig net een sms'je van iemand. Ja. Over dromen. Ja. En uh, ja, er klom iemand uh, in een boom. Ja. En uh, ja, die boom uh, was heel hoog. Ja. En uh, toen... Uh, toen, uh, ja, ik, toen zei ik tegen die persoon van, uh, ja, ik heb over je gedroomd. En uh, dat zei ik een keertje. En toen ja. uh, kwam die persoon in de boom. Toen viel ze eruit. Ja. Ja. Toen uh, moest ik zo keihard lachen dat ik in mijn broek plas. <treeks> het ging over een natte droom, oh, ja. dat Snap je? <treeks> nee, maar uh, dat is zijn. Een hele natte droom. <treeks> ja. Je vrouw zag het al aankomen, volgens mij. Ja. Ja. Ik heb hem nog nooit gehoord, deze. <treeks> Oké, hey, maar uh, je hebt nu een, een boek geschreven. Uh, is dat echt uh, landelijk uitgebracht? Heb je een uitgever met, met, jouw, met jouw script, zeg maar? En heeft de uitgever beslist van ik ga het uitbrengen? Ja, het is uitgegeven door Bookscout. Dat kan je ook op de achterkant zien. Ja. En het is een uitgeverij die geeft uh, boeken uit per stuk. Ja. Dus je kan hem ook alleen daar bestellen, zeg maar. Ja. En dan uh, wordt hij gedrukt en naar je toegestuurd. Ja, maar als je, hem nou, als je hem nou echt wil uitbrengen voor het publiek, hoe gaat dat? Is, is... Hij is uitgebracht voor het publiek. Ja, dit is ja. het zeg maar. Je kan hem gewoon in de webwinkel kopen. Ah, oké. Okay. Want uh, uh, als de mensen uh, zo'n boek willen kopen, willen ze natuurlijk ook weten dat zo'n boek bestaat. Hoe, hoe gaat de promotie dan? Um, nou, via, we, we hebben destijds, want hij is natuurlijk al een tijdje geleden, in 2009, uit mijn hoofd is hij uitgekomen. Ja, ja. Toen heeft Roy uh, natuurlijk de boekpresentatie uh, gepresenteerd en ja. uh, georganiseerd. Hé, hey, maar die, die uh, dikke BMW die voor de deur staat, die komt daar? Nee, maar die is niet van ons. <laughs> ook is nee. <laughs> het, maar want verdien je daar maar iets mee met, met het schrijven van de verkoop van zo'n boek zeg maar. Uh, nou, eerlijk te zijn, uh, toen uh, was het inderdaad nieuw, dus uh, dan zijn heel veel mensen geïnteresseerd. Ja. Ik ben laatst ook zelf eerlijk gezegd niet heel veel mee bezig geweest. Nee. Maar het boek is er wel altijd, en ja. ik heb het vooral voor mezelf geschreven. Maar wat moet je daarvoor dag... voorstellen? Krijg je dan elk jaar van de uitgeverij uh, als er een paar boeken verkocht zijn? Of misschien een heleboel boeken verkocht. Krijg je dan bepaalde royalties ja. uh, betaald? Klopt, dat krijg je dan. Uh, dan hoef, je, je hoef je zelf niet achteraan te zitten, gaat automatisch. Net als dat... dus bij Buma Stemra voor Muziek, zeg maar. Is er, in de uitgeversbranche is er ook een regeling dat uh, auteurs van, van boeken uh, automatisch hun, uh, ja, hun, her, royalties, uh, krijgen. hun ja. royalties betaald krijgen. Hey, ja. En dit boek, uh, de, de inhoud daarvan, zijn dat allemaal verschillende dromen van jou? Of? Klopt, ja. Het ja? zijn mijn eigen dromen. Okay. Dus eigenlijk heb ik mijn ziel een beetje opgeschreven. Oh jee. Maar uh, zitten er die pikante dingen bij dan? Nou, dat valt wel mee. <laughs> die natte, natte droom, staat er niet in. Nee, die staat er zeker niet in. <laughs> die staat er niet in. Hé, hey, maar het ziet er, het ziet er uh, aan de buitenkant ook heel mooi uit. Er staat een, uh, een dame op afgebeeld in een hele lange jurk. Met, met een, een lichtstraal van uit, uit de hemel, als ik het mag geloven. Klopt. Uh, is dat een engel? En nee, dat moet, dat moet het meisje voorstellen wat alle dromen door meemaakt. Zeg maar, ze gaat door die droompoort heen. De poort met allerlei sterren. Ja. En mijn moeder heeft het, heeft het ontworpen, deze cover. Dus dat is ook wel leuk. Betekent het nou, nou je dit boekje hebt uitgebracht... dat je, dat je meer ambitie hebt om te schrijven? Of ben je misschien al aan het schrijven weer? Ja, ik schrijf altijd van alles, maar ik weet niet of het een tweede boek... Dit was echt zo... Dat... Klopt er gewoon. Ja, ja. Maar ik ben niet echt uh, altijd bezig met schrijven. Meer mijn gevoelens en wat ik meemaak. En... Ja, ja, maar het is wel, lijkt me wel een hele leuke hobby. Ja, dat is maar, het wel. Maar, want dan heb je ook iets met taal? Ja, ik uh, hou van leren. Ik uh, ben goed in Engels, Nederlands. Ja, ja. Ik hou van gedichten maken ook inderdaad, liedjes schrijven. Dus ja. ik ben altijd wel mee bezig. Ja, nou, daar zijn we net getuige van geweest, van het eigen nummer. Hm. Uh, uh, uh, taal is voor een hoop mensen, dat zie ik op Facebook wel. Uh, toch een hele barrière. Want als, uh, ik, ik geef nooit commentaar. Hoor, vind ik een beetje, uh, ja, dat vind ik een beetje naar om te doen. Maar soms denk ik wel eens van. oh jee, wat heb je nou weer opgeschreven. Uh, het is gebeurd met een T en zo. Een en hoop mensen hebben toch moeite met taal. Klopt. Althans om het, om het, wat grammatica betreft. Om het goed, goed op te schrijven allemaal. Daar ben ik er een van. En daar ben ik heel blij mee dat ik dan din heb. Ja. Dat ze me... Helpt. Maar hoe komt dat, Roy? Is dat ja, omdat dyslexie, je. Dyslexie. Dyslexie? Ja, dyslexie. Oké, okay. dus, dus ja, dan, dan, dan heb je er natuurlijk de, de dubbel moeite mee. Nou, er zijn ook een hoop mensen en ook een hoop uh, onderwijsinstellingen. En dat is de kritiek ook van de, van de overheid, van Pechtel bijvoorbeeld. Die in de Tweede Kamer al opmerkte dat er meer gedaan moet worden uh, voor leerlingen op scholen. aan de Nederlandse taal. Want dat schijnt de laatste jaren, uh, of misschien ook wel decennia, een beetje te zijn ondergesneld allemaal. Ja, klopt. Het is ook verwarrend. Het verandert ook steeds de spelling. Ja. Ik bedoel, toen ik op school zat, toen schreef je vakantie met een C. En nu schrijf je het met een K. Ja. En alles verandert steeds. Dus ja, op een gegeven moment weet je dan ook niet echt meer hoe je iets schrijft. Of wat nee. nou goed en wat nou niet goed. Ja, nee, precies. Vroeger, vroeger had je de apenrots. En nu is het apenrots, geloof ja. ik. Hè? Ja. Moet je er een wat, denk je, wat denk je van cadeau en plateau? Ja. en, en wat denk je daarvan als onze technicus luisteraars. Ja, dat vassenaar. ben ik. Ja. ja, ik heb namelijk ook problemen met de Nederlandse taal. Nou, ik ben er niet. Dat was altijd mijn struikelblok op school. Oké. Okay. Ja, ja. Een struikelblok. Een struikelblok, zo heet dat, hè? Dat lag op het schoolplein. Ja, en daar en... struikelde ah, ik elke dag over. Wettelijk. Uh, als je dat nou opstuurt naar zo'n uitgeverij en die gaat dat, uh, die gaat dat lezen, hè? jouw verhaal zeg maar nog even los van het verhaal, en die kijkt ook waarschijnlijk naar het taalgebruik, krijg je dan een verbeterd script terug? Nee, dat moet je zelf doen. Dat moet je zelf doen. Maar je krijgt wel aanwijzingen? Ja, ze geven inderdaad wel aan wat ze anders willen. Ja, Dus ze geven je adviezen. En dan mag je zelf weer mee aan de gang. Stuur het weer op. En zo ontstaat uiteindelijk het eindproduct. Klopt, ja. Fantastisch. Nou, wij feliciteren jou daarmee, Hans toch? Geweldig. Kijk, ik zal het nog even aan Hans doen. Ja, het ziet er mooi uit. Het ziet er mooi uit. Bedankt. Ik zal het even voor de microfoon houden. Kunnen luisteraars het ook zien. En dan mocht men het boekje willen kopen, het is te koop, ja. dan kan iedereen via DIN-Di din op Facebook zoeken en dan kunnen we... din streepje. die. Het? je hebt een Facebookpagina Klopt. en daar kan je melden dat je het boek wil hebben en dan, uh, helemaal leuk. En je kan ook rechtstreeks naar www.boekskout.nl gaan. Ja, uh, Roy, Roy, mag ik vriendjes met de woorden op Facebook? Tuurlijk. <laughs> mij ook hoor. <laughs> Ja, luisteraars, uh, de stamtafel altijd in tweede uur. Uh, uh, we hebben nog een meneer daar staan, die mag er ook bij komen zitten... Hoor, als hij het gezellig vindt om mee te kletsen. <lacht> uh, Hans, Ja. Uh, heb jij het een beetje gevolgd, allemaal de, de narigheid in Frankrijk? Nou ja, nee, niet echt gevolgd, want ja, dit was de hele dag op de televisie... en ik moet eerlijk zeggen, er gebeurde niet zoveel. Ik heb uh, een stukje gezien dat er een... Uh, dat er politiemensen tegen een heuveltje op moesten lopen. Nou, dat was net comedy capers hoor. Dat uh, ze glijden allemaal terug. En, en dat was echt, ik heb echt gelachen. Ik moet echt denken, nou, dat zijn echt amateurs. Uh, Oké. Okay. Uh, nou, hebben we net in het nieuws kunnen horen dat het, dat, dat het allemaal goed is afgelopen in de zin. Uh, goed afgelopen. Ik heb begrepen dat er geen uh, uh, gijzelaars zijn, uh, zijn nee. omgekomen. Nee. Wel, de twee mannen, de twee moordenaars van gisteren... nou ja, daar zeggen we natuurlijk allemaal van... we hebben eigen schuld dikke bult. Uh, ook die meneer die uh, gisteren een politieman heeft doodgeschoten... vanmiddag uh, een aantal mensen gijzelde in een Joodse uh, kruidenierszaak. Of, of... Het, was, het was trouwens een politievrouw? Oh, het was een politievrouw. Ja, inderdaad. Nou, het zegt, inderdaad. Een politievrouw, nou goed, in ieder geval een mens uh, vermoord. Uh, deze man wist te ontsnappen. En hij heeft nu vanmiddag dan een... Uh, een soort supermarkt, Joodse supermarkt ja, ja. Uh, is hier binnengedrongen en heeft een aantal mensen gegijzeld. Wat ik begrepen heb, uh, heeft de Franse politie dan toch wel een hele succesvolle operatie uh, uitgevoerd. Daar lijkt het wel op. Dus ik neem me terug dat het amateurs zijn. <laughs> <laughs> Wat vonden jullie ervan, Roy en, uh, en Dini? Nou, uh, ik, vanmorgen zette ik de televisie aan en ja. toen uh, hoorde ik dat, dat, er nu, dat die mensen gegijzeld waren in. Uh, in die drukkerij, en op een gegeven moment was boodschappen, doen. toen werd, was het nieuws natuurlijk naar buiten gekomen dat uh, in het, uh, ja, in het kruidenwinkeltje noemden ze het op tv, uh, in, uh, iemand in gijzeling was genomen. En uh, toen uh, op een gegeven moment hoorde ik. Uh, in, ik had de televisie aan, ook van, uh, van Din bijvoorbeeld. Ja, ik word er misselijk van. Ja, ja. Nou, depressief. Of, of depressief. Ja. En um, ja. eerlijk gezegd. Uh, voelde ik dat eigenlijk ook wel. Ja. Inderdaad, het sloeg precies die spijker op de kop. Ko ja, ja. Want al dat nieuws en dat herhalen, herhalen, ja, ja, ja. hoe vreselijk het is. En is steeds meer nieuws in de buiten. En ik ben eigenlijk wel uh, blij uh, dat het uh, dan voor dit deel voorbij is. Alleen, je weet niet meer uh, ja, wat ze wel zeiden, van ja, als ze dood zijn... Dan uh, is er ook geen uh, onderzoek meer qua hun motivaties en dergelijke. Nee. Nou ja, ze, ze kunnen natuurlijk misschien wel uh, uh, achterhalen wat de relaties van deze lieden ja. waren. Ja. Hey, want ook die, die meneer die dan die vrouwelijke politieagent heeft, uh, heeft uh, neergezoten. En nu in die winkel dan een mens had gegijzeld. Die scheen uh, in contact te staan met het netwerk waar ook die, die twee broers ja. die dan... Uh, ja, en ze hebben die, uh, diegene uh, uh, aangehouden die de geweren verkocht hadden aan hun... Die hebben ze aangehouden. Dus misschien dat, dat ze daar goed. wat uh, mee kunnen, kunnen doen. Ja, er waren niet alleen maar geweren. Er waren ook nog Ja, galactiekhoffers en, en granaatwerpers. En het, en en, ja, het, ja, ja. het hele vliegverkeer boven, boven Parijs Die is ook nog platgelegd. Ja, nou. Omdat ze bang waren dat, dat er uh, door oorlogstuig ja. ook nog, uh, uh, dat er nog andere doelen waren als, uh, als burgers. Zeg maar uh, luchtdoelen. Nou, dat is allemaal gelukkig niet gebeurd. Maar, maar ja, uh, er is toch een, eigenlijk uh, in Frankrijk met name dan... en ik hoop dat het hier uh, uh, niet gebeurt... een beetje een oorlog aan, hè? Ja. Het is heel eng. Ja. Het is ook eng. Uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk wat meneer Wilders ook zei, hè? Want uh, we, we zijn gewoon in oorlog. En dat is, dat is natuurlijk ook zo, hè? Ja. Ja, ik ben het, ja wat dat betreft... Uh, 100% met hem eens. Ik, ik vind dat de, de Nederlandse overheid het huidige kabinet veel te soft is als het gaat om... Uh, om op. Uh, ben je, ik moet er wel eerlijk bij zeggen... dat ik zelf ook niet zou weten wat ik nou zou moeten doen. Hoor. Want het is, nee. is, uh, je kan hooguit de situatie afwachten en daarop inspelen... maar je hoopt toch allemaal dat die situatie zich niet zal voordoen? Hebben jullie iets met religie? Is ja, er een algemeenheid, Christendom of, of uh, boeddhisme of ja, hoofdwagentuigen? Uh, nou, noem het allemaal maar op, er zijn er zoveel... Hebben jullie daar iets mee? Ja, we geloven wel. Ja, jullie zeker. geloven. En, ja. en uh, uh, geloven uh, in een God, dat je, uh, dat je bij jezelf denkt: van dat moet wel iets zijn. Of echt in, in, in uh, het christendom, uh, het evangelie, noem alles maar. Ook. Geloof in God. Ja. In god. ja. En, maar maar als, ik dan, als je dan zegt: God, wat, wat, wat, wat is jouw God dan? Wat, uh, dat is moeilijk om de woorden te brengen, denk ik. Ja, en ik denk ook niet dat het. Nee, ik denk niet dat ik daar verder op in wil gaan. Nee. Nee. nee, dat wil je lekker voor jezelf houden. Dat wil ik lekker voor mezelf houden. Ja. Nou, deden die, ja. die mensen die al die verschrikkelijke dingen doen... deden die het daar ook maar, hielden die het ook ja. maar voor zichzelf? Iederdaad. Ja, precies. het ergste is dat het inderdaad met geloof... dat vind ik wel heel erg. Ja. Er zijn heel veel gelovige mensen die gewoon vredig leven... en hun ding doen. Maar door die terroristen komt het een heel kwaad daglicht... en wordt iedereen over één kamp geschoren. En dat vind ik heel erg. Ja, ja, maar weet je... Dan ga ik een heel raar voorbeeld geven. Je hebt de Lyme disease. De, weet je, de ziekte van Lyme. Ja? ja? Van die teken, van die zeg teken maar. Ja. ja. Nou, Als jij nou in een bos loopt en je ziet een hele hoop teken... dan uh, zorg je dat je maakt dat je wegkomt. Als jij een hele hoop moslims uh, ziet lopen... dan weet je niet bij die moslims wie nou de kwaaien zijn en wie nou de goede zijn. En dat maakt een beetje dat wij ons distancieren van, van, van sommige bevolkingsgroepen. Uh, hoewel er natuurlijk tussen die, die, die moslims ook goede. Uh, gelukkig nou, is. Het... Ik, ik denk dat je er vanuit mag gaan dat 95% goede zijn. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Ik denk dit, en dat is het probleem namelijk ook voor de goeien. Ja. Dat die inderdaad over één kamp geschoren worden. En dat ja. vind ik heel jammer eigenlijk. Ja. Maar de angst ontstaat natuurlijk. Omdat je gewoon niet weet wat je, wat je aan bepaalde uh, groeperingen hebt. Als ik op straat loop en ik zie een aantal jonge lui, uh, op een kluitje staan. En dat zijn toevallig ook nog, uh, ja, laten we hem gewoon eerlijk zeggen, Marokkanen of of, Terken, of, of uh, dan, dan loop ik daar toch met een grote boog omheen. Terwijl misschien die jonge helemaal niks, geen kwaad in het zin hebben. En misschien er gewoon lekker met elkaar staan te praten uh, uh, over het uitgaansleven of noem maar wat. Ja. Maar je komt eraan lopen en je denkt toch ben je ja. Ja, en hoe komt dat? Omdat er natuurlijk lieden zijn die wel uh, zinloos geweld... Uh... Maar ik denk ook dat de media het groter maakt dan het soms is. Niet altijd. Mm -hmm. Maar ik denk wel, hoe vaker je het zegt op televisie, radio en dergelijke... dan uh, gaat men er toch ook wel in uh, geloven dat ze allemaal zo zijn. En dat vind ik gewoon heel zonde. Want ik heb heel veel kennissen uh, binnen Zandvoort, maar ook buiten Zandvoort... die, ja. die moslim zijn. En het... Het zijn gewoon allemaal knuffelmensen, noem ik het maar ja. eventjes. Ja. Die hebben ja, ja, ja. aan. Maar maar snapt u wat ik kan, ja, u ja, wat Ik, ik kan je nog een heel goed voorbeeld uh, zelf uh, noemen. Ik heb uh, gewerkt voor een sociale dienst uh, hier in de buurt. Nou, ik had ook wel zeggen. Bloemendaal heb ik gewerkt. Dan zou je zeggen, van, ja, Bloemendaal, rijke gemeente, Aardehout... Uh, al die uh, grote villa's en zo, daar zitten geen mensen die in de bijstand zitten. Maar dat is toch uh, echt anders, want vogelzang bijvoorbeeld hoort daar ook bij. En daar heb je natuurlijk ook sociale woningbouw. Daar wonen ook mensen die, die werkloos zijn geworden... En afhankelijk worden van een uitkering. Maar we hadden in Bloemendaal ook een woningbouwvereniging die gedwongen was om een aantal huizen toe te wijzen aan mensen die hier zich vestigden uh, als vluchteling, of hè, dus, uh, uh, daar waren Afghanen bij bijvoorbeeld. Uh, waar ik, omdat ik, ik was toen bijstandsconsulent, dus ze kregen een uitkering en er, daar bemoeide ik me dan mee. Probeerden ze aan het werk te helpen en zo, weet je wel, dus arbeidsreintegratie heet dat met een duur woord. Maar die mensen die waren zo enorm gastvrij. Ik werd er wel, ik werd er wel uh, persoonlijk dan uitgenodigd om daar te komen eten. En dan kwam ik daar s middags om een uur of vier binnen. En dan stond er een tafel met, met allerlei gerichten uh, uh, achteraf kreeg ik me donder. Want dat, is natuurlijk, uh, dat mag je natuurlijk niet doen. Want uh, als, als je daar gebruik van maakt van zo'n uitnodiging. Uh, als ambtenaar die ook weer uh, faciliteiten moet uh, geven aan die mensen op financieel gebied. dan zouden ze daar misbruik van kunnen maken. van ja, je hebt wel bij ons gegeten. maar uh, als we. Ja, ja, ja, ja. Uh, Dat is een beetje corruptie eigenlijk, hè? Ja, Dat mag dus niet. Maar ik wil. Wat, wat, ik heb, gelukkig heb ik daar nooit narigheid mee gehad. en het waren hele goede mensen. ze hebben daar ook nooit misbruik mee uh, gehad. Uh, Meegemaakt. Maar wat ik daarmee weer aan wil geven dat er inderdaad, zoals Roy het ook terecht opmerkt, dat er ook mensen zijn die goed van hart zijn en maakt niet uit waar ze vandaan komen op de wereld. Nou. Het zijn andere culturen, ze hebben andere gewoontes. Ze hebben ook andere eten, maar heel lekker eten. Inderdaad. <laughs> heel lekker eten. Uh, maar ja, helaas zijn er dan lieden die het voor die mensen uh, verpesten. En, uh, en waardoor wij bevooroordeeld raken. En eigenlijk ook angstig raken. Omdat je niet weet met wie je te maken hebt. Daar komt het gewoon, uh, daar ja. komt het gewoon door. Hey, zullen we nog even een stukje muziek uh, pakken? Ik heb, ja. ik, heb, ik heb iets gevonden van de papa's en de mama's. Oh, wat goed. Gezellig. Look through any window. <laughs> Gast bij Zieve Zand We gaan zo nog even verder praten. Maar ik wil jullie eerst nog even kennis laten maken met een nieuwe groener. Nou, wat is een groener? Nou, bijvoorbeeld Frank Sanatra was een groener. Tony Bennett. Al die uh, mensen die een beetje een bepaalde stijl van muziek uh, uh, brengen. En uh, de man die ik jullie ga laten horen is een, uh, een nieuwe groener aan het front. Hij heet Brian Olender. En uh, ik ga van hem draaien: de shadow of your smile, oftewel de schaduw van jouw glimlach. One day we walked along the sand, one day... The shadow of your soul. your lips and so did I now when I remember spring all the joy that love can bring I will be remembering the shadow Of Your smile. Ja, Dindy helemaal uh, in de kerststemming. Ja, precies. Jingle bells. <laughs> Jingle bells. Uh, Brian Olander was dat luisteraars. Uh, ik zei het net al, een groener. En uh, er werd me net de vraag gesteld. Ja, wat is nou een groener? Ja, ik heb het ook niet bedacht. Dat is een term die wordt gegeven aan een bepaald genre. Een zanger. Michael Bouble is bijvoorbeeld ook een groener. Uh, nou, ik zei het net al. Tony Bennett, Frank Sinatra, Paul Enka. Die wordt, ook wel, uh, daar wordt er ook wel mee in de... Uh, maar zeg je dat, in associatie gebracht. En Rod Stewart, wat eigenlijk een popzanger is, die heeft ook een aantal American Songbooks opgenomen. En heeft sindsdien ook een beetje het stempeltje groener meegekregen. Dus nou dat eventjes informatie over het begrip groener. We gaan het nou even over Zandvoort hebben en over Roy van Buringen en over Dindy. Roy, want ja, je woont nu acht jaar in Zandvoort, heb je net verteld. Ja. Je wil er ook niet meer weg. Uh, nee, nee, nee. Tenzij die grote villa in Aardehout vrijkomt. Ja, of, of, of ja, met die Ferrari erbij. erbij dankzij dat droomboek van je vrouw. Maar ja, bijvoorbeeld. Hé, <laughs> hey, maar... maar uh, waar woon je nu eigenlijk in Zandvoort? Welk gedeelte? Eigenlijk in dit gedeelte, waar we uh, hierachter wonen. Oké. Okay. Ja. Oh, best een chique wijk. Ja, we wonen in een chique wijk, maar toch uh, van de woningbouw. <laughs> toch, toch van de woningbouw? <laughs> ja. Maar wel een, heb je een flat of een huis? Of een... Een, een, een, een, uh, ja, het valt onder een... Uh, ja het is, het kleine is een kleine flat ja. het, heet, het heet tegenwoordig geen flat meer hè oh appartement appartement ja ja, ja, ja. Maar dat klinkt heel chic. We wonen ja. in een appartement ja, ja. ja zeker Pak bij de duinen nou ja. is dat ook ja. een penthouse of, ja. of, ja. Je hier rechts, ja. even, of moet je echt delen met andere mensen Wonen op de op de grond of heb je echt een, ja. een penthouse nee we wonen wel op begane grond van die flat het oh, zeg ja. Ja, ja. ja erg. Ja. Ik praat alleen maar met mensen met een pen. Want ik heb zelf ook een pen. Ja, dan gaan we nu naar huis. Je laat het jou ook gezien. Nou, uh, een leuke wijk, antwoord. Uh, ja. je, je organiseert je evenementen hier. Je bent hier volop uh, tijdens de Sinterklaasperiode aan de gang. Ja. Uh, je gaat een vismarkt... Uh, uh, ga je... Ja, een festival. Visfestival. Een, fe een visfestival ja. ga je organiseren. Heb je al contact gehad met, met uh, de lokale horeca... Als het gaat om, of nou, lokale ja. detailhandel zo moet ik het zeggen. Als het gaat om uh, mensen die willen deelnemen aan die. Ja, uh... vorig jaar, maar daar is heel weinig reactie op gekomen. En. Uh... Misschien ook omdat ik er misschien beter achteraan had moeten gaan. Maar toen was ik er niet mee bezig van, ik ga het doen. En nu heb ik het idee, ik ga het doen. Ja. Dus die, al die mensen die iets met vis te maken hebben. Al ben je een visser, al ben je een chanticor, al ben je een visboer. Ja. Die kan mij binnenkort over de vloer verwachten. Oké, okay. ja. okay. want zijn er een hoop vis ja, langs, langs de boulevard? Die We zijn hebben die... best wel veel mensen die met vis te maken. De ene rookt als hobby. De andere uh, heeft een bedrijf in uh, roken en die verkoopt gewoon... Uh, Grote makreel elke dag is ja. vanuit zijn tuin. Ja. Maar, maar we hebben ook natuurlijk de bekende visboeren aan de boulevard. of de restaurants aan het strand. Of... Ja, Zandvoort heeft iets met paling, gelopen. Dat is echt iets een dams. Ja, of, of. Maar, maar met, met uh, paling roken hebben ze weer wel wat mee. Ja, want paling haal je niet uit de zee, hè? Nee, dat is zoetwatervis toch? Kijk, ja, ja. dat bedoel ik. Ja. Daarom is het denk ja. ik ook. Ja. Ja. Ja, dat, ja, dat is nog een heel luguber beest ook. Want ze ja. leven van, van, van lijken. Van, van ja. lijken, hè? Ja. De, uh, maar lekker, ja, een ja, lekker ja. palenkie, dat lijkt me wel wat. Ja, heerlijk. heerlijk. Sommige dingen moet je gewoon niet nadenken. Nee, precies. Eet jullie op vrijdag ook uh, trouwe uh, vis? Nee, nee, nee, nee. Wat nee. als van meneer pastoor ontmoet als je vis moet doen? Oh, nee. <laughs> nee. Oh. nee? Nou, ga je schamen, zeg. Dan is dat dan is toch zonde, zeg. <laughs> nee, maar, uh, ja, want vis uh, hier in Zandvoort inderdaad die kramen. Maar heb je hier in, in, in de Winkelstraat ook uh, een viszaak? Ja, een visrestaurant, maar ook inderdaad een viszaak. Ja. Uh, ja, en we hebben natuurlijk uh, de visboer ook nog op het Raadhuisplein. Ja. Dus we hebben genoeg... Uh, Mensen met, uh, die iets met vis te maken hebben. En, uh, oh, en ook uh, mensen die gewoon echt leuk vinden om vissen. We hebben een visvereniging. Dus het kan alle kanten op. En, het kan alle en kanten ik, ik, kanten ik hoop op. gewoon dat al die partijen. Een keertje de hand kunnen schudden. En uh, een keertje dag uh, van kan maken. Dat we niet aan concurrentie denken. En dat we ja, gewoon een gezellige. Zandvoorts Visfestival kunnen maken waar iedereen uh, het leuk heeft. Ja, maar als er nou zoveel mensen dat het plein komen, uh, dat het zo druk wordt gaan al die vrouwen van hun graadje. Ja, <lacht> <lacht> hoe toepasselijk. <nee>? <lacht> <lacht> Toch? Ja. ja. Nee, maar het is wel een heel leuk idee. En wat, wat, wat, uh, wat, wat past daar dan voor, voor muziek bij, bijvoorbeeld? Ja, heb je inderdaad, chanticore. Uh, chanticore, uh, uh, ja. Uh, je ja. hebt uh, ook die zeepkisten waar ze vroeger cabaret op deden. Nou, hoe leuk is dat als we een zeepkist op het Gassersplein inzetten... en dat iemand zijn uh, kunsten laat zien? Oh, nou, stand-up comedians? Uh, ofzo. Ja, ja, ja. Heb je daar in jouw daar stand-up comedians? Die, die, uh, nee, op dit moment... Uh, ik heb wel contacten, maar niet ja. echt ingeschreven. En, nee. uh, en heb je irrazant antwoord eigenlijk uh, dat soort figuren? Ja, we rondom. hebben Kees van Amstel. Kees He? van Amstel, uh, die werkt met comedy train en uh, die is vaak gezien op die uh, comedy, veel te zien op comedy tv en uh, reclamespotjes en dergelijke. Ja, ja. ja. Kees van Amstel, nou ik zal de naam onthouden. Ja, Google. Oké, okay, jonge man of, of? Is, het een... is, is gewoon uh, had misschien mijn vader kunnen zijn, maar. Oh, Oké, okay. maar, hij, maar hij, hij, <laughs> nee. uh, hij draait al wat jaren mee ook. Uh, ja, al uh, heel lang. Ja. Oké. Okay, ja. Kunnen ja. we misschien een keer uitnodigen? Weet je, wie ik ook wat zo leuk ja. uit de koffer? Ja, kunnen we zeker. Ja. Ja. Ja, dank nou, uh, Dolly, als je luistert, uh, schrijf <laughs> hem even <laughs> aan. Sch ja, schrijf hem op, Dolly. Want uh, ja. dat is weer leuk. We hebben weer een nieuwe gast. Dan kunnen we weer lachen. Ja. Uh, uh, wat wilde ik nou vragen nog aan je? Uh, we hadden het over de, de vis, uh, het visevenement. Ja, uh, je zei zelf al een zeepkist en uh, muziek en shanty Maar wil je ook artiesten erbij uitnodigen? Um, ze, belt, ze belt, ze weet dat we in de uitzending zitten. Maar um, artiesten, nou, ik zit er wel te denken om Zandvoortse verenigingen aan te sporen. Om daar ook wat te doen. Ja. echt een Zandvoort feestje van te maken. Ja. Ik heb bijvoorbeeld natuurlijk ook naast On Air Defense de dansschool in de Krocht. Nou, de kinderen kunnen daar misschien een uh, heel mooi vissendansje doen. Nee, nee, maar zo zit ik wel te denken van je kan van allerlei uh, wat doen. Laat bijvoorbeeld de scouting iets doen. Zangkoren. Ja, zangkoren. Ja, maar die, dat, want die shantikoren, uh, je hebt in Beverwijk ook een uh, manifestatie. Op de Breestraat. Eén ja. uh, keer per jaar of twee keer per jaar, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval daar komen dan uh, wel twaalf of vijftien shantikoren komen daar. Op allerlei locaties zetten ze daar bühne uh, neer. En uh, dat is een groot in ja. Het schijnt een enorm ja, succesvol. Het is hier ja, ook. We hebben de dag, ja? we hebben de Chanty oh. We hebben de Dorpsomroepers uh, concours. Ja, dat dat is, is, maar dat zit ook pal achter elkaar allemaal. Ja, dat ja. is een, een echte... Ik ben bij het Chanty geweest. Dat vond ik heel leuk, het Chanty ja, festival. Ook en ik heb zelf mee mogen zingen in het Chorefestival. Oh, we hebben festival. iemand uh, in de uitzending. Ik, weet, ik denk, kan raden wie dat is. Nou, wie zou dat kunnen zijn? Dat is Dolly, denk ik. Nou, dan uh, gaan we even wat muziek draaien. <laughs> Gloria But if all I've been is fun, then baby let me go, don't wanna be in your way, and I don't Die Gloria is van, Die kan niet van me vandaan blijven. Nou, mij zie ik, ik via jou ook leuk hoor. Dus wat dat betreft. Maar ze kan ook heel mooi zingen. Ze heeft een enorme, goede band achter te staan: Miami Sound Machine. Hele zwingende muziek, maar ook hele mooie liedjes. Zoals dit nummer: I Can't Stay Away From You. Ja, gelet op de tyd, uh, tijdluisteraars heb ik de, de, de plaat uh, uh, uh, ja, uitgeveed, zoals dat heet. Ja. Met een dure term. Is gewoon zacht gezet of helemaal, helemaal uitgezet. Want ik wil nog eventjes uh, officieel afscheid nemen van uh, onze gasten van vanmiddag: Roy vanmiddag. Bur en zijn vrouw Dindy. Hartelijk dank. Ja, ik wil nog één klein opdracht. Ja, je, je ik, okay. ik wil je eerst even bedanken voor oh, je kom, graag gedaan. voor je komst graag gedaan. naar de studio. <laughs> en voor die heerlijke plakke die nou, we dat hebben. Zeker, ja. Die heerlijke plakke keek die we hebben gekregen. En, uh, uh, nou, misschien in de toekomst uh, kom je nog een keer bij praten. Ja, Want je leuk, hebt zeg. genoeg te vertellen, zou ik zeggen. Ja. Dus dat, dat is helemaal goed. En dan heeft Dindy misschien weer een nieuwe compositie gemaakt. Ja. Die ze komt zingen voor ons. Prachtig. Hey, uh, uh, ik wou jou, uh, wat daar vroeg je net al om, het laatste woord geven sowieso ja. en eerst eventjes die, die, die stand-up comedian want ja, die treedt die treed ik, hier op. Ik, ik hoorde dat hij zondag optreedt bij App en Vloed uh, hier in Zandvoort. Ja, dus, uh, App en Vloed is mijn programma hè, op donderdagavond. Ja. Tussen, Tussen App en Vloed. Tussen, Tussen App en Vloed. Ja. Hey, maar App en Vloed, waar, is dat een strandpaviljoen? Uh, nee, dat is een uh, een hotelrestaurant. Uh, uh, geloof ik uh, heet dat uh, Engelbergstraat, als ik het goed heb, waar vroeger uh, tegenover het casino of schuin ja. tegenover het casino is het. En daar treedt hij op. Ja. Helemaal leuk. En dan kun je eten en dan kun je van zijn act genieten. Ja, ja. ja. nou helemaal goed. Uh, uh, ik wil jou toch uh, het, la uh, het laatste woord geven ook over jouw eigen organisatie. Heb je nog iets belangrijks te melden ja, uit, ja, ik aan de zo, luisteraars? Zoals ik net al zei, een klein beetje tussen neus en lippen door... dat ik ook een dansschool heb. En uh, wij geven kinderballet, pre-ballet. En uh, ja, we hebben nog een paar plekjes vrij. Dat is elke woensdag vanaf uh, twee uur tot kwart voor drie... Uh, pre-ballet uh, voor kinderen... Vanaf uh, drie jaar. Kan ik daar ook nog aan meedoen? Ja wordt dat mag. Dan moet u even naar wwwonair moet, streepje... moet je dan ook kleren kopen? Nee, moet oh. wel je toetoe Anne. <laughs> en we hebben ook nog 10% korting op de kleren, dus dat komt helemaal goed. Maar in ieder geval <laughs> op www.onair-dance.nl ja. Daar kan u alle informatie op uh, vinden. En uh, daar staan ook al onze toekomstige lessen op. Pre-ballet, maar niet alleen pre-ballet... want ook uh, voor volwassenen, uh, stijldansen? Nee, da nee, dat niet. Dat doet uh, Rob Dolderman. Ja? Wij zijn echt op dit moment nog echt met uh, ballet bezig. Ja. En we willen binnenkort voor de jongens richting breakdance gaan. Oké, okay, en Dindi doet ook een, uh, een, een, een spitsen en zo? Nee hoor, dat niet. <laughs> ja, die uh, loopt <laughs> elke avond met over. een tutuutje. Okay. <laughs> wij, uh, wij danken Roy van Buren en zijn vrouw uh, voor de komst naar de studio. Wij danken Hans Wassenaar. Waarom zijn we nog steeds van Wassenaar? Nou, het, klink, het klinkt wel hoor. Ja, dat klinkt duur. Hè? Hey, Hans, hartelijk bedankt dat jij weer ons uh, van uh, geluid en, uh, en muziekondersteuning uh, hebt, uh, hebt voorzien. Graag gedaan. En uh, wat ons betreft luisteraars, uh, ZFM draaide door en het weekend draait door. En we wensen u allemaal een heel genoegelijk uh, weekend toe.